10 uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. In Afghanistan zijn nu in totaal 2000 Amerikaanse militairen om het leven gekomen, meldt persbureau AP. De 2000ste Amerikaanse dode sinds 2001 is een militair die omkwam bij een aanval van vermoedelijk een Afghaanse collega. Bij de aanslag bij een controlepost in de provincie Wardak kwam ook een buitenlander om die in Afghanistan werkte. Zijn of haar nationaliteit is nog niet bekend. Verder zijn er berichten dat een aantal Afghaanse militairen om het leven is gekomen. De politieke crisis op Curaçao is geëscaleerd. De gouverneur heeft de nieuwe interimregering benoemd... en het ontslag van premier Schotten en zijn ministers bekendgemaakt. Maar die leggen zich daar niet bij neer. Ze spreken van een staatsgreep. Schotten en zijn ministers hebben zich opgesloten in het regeringsgebouw... en zeggen dat ze daar blijven tot de verkiezingen van 19 oktober. Bij het regeringsgebouw staan nog tientallen aanhangers van Schotten... en ook bij de partijgebouwen hebben zich demonstranten verzameld. In Oostenrijk zijn bij een ongeluk met een klein vliegtuig... in de buurt van Innsbruck vermoedelijk vijf doden gevallen. Drie mensen zouden de crash hebben overleefd. Het tweemotorige toestel was vertrokken uit Innsbruck en was op weg naar het zuiden. In de buurt van het dorp Multaal stortte het toestel neer... en vloog het in brand. Vanwege het slechte weer kon een helikopter met reddingswerkers... niet bij het wrak komen. Hulpverleners moesten er naartoe over de weg. Over de oorzaak van het ongeluk in Oostenrijk is nog niets bekend. In Rotterdam zijn gisteravond drie jongens van 17 en 18 opgepakt... die rondliepen met een nepvuurwapen. Ze hoorden bij een groep van 15 jongeren die door het centrum liep. Politiemensen van camera toezicht zagen hoe een van de jongens... een vuurwapen in zijn hand had. Het wapen werd doorgegeven en daarna volgens de politie... al dollend op een van de jongens gericht. De jongen met het vuurwapen is aangehouden, net als twee anderen... die het nepvuurwapen al eerder vasthielden. Het weer vrij zonnig en droog. In de loop van de middag in het westen wat meer bewolking. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen, vooral in het westen, af en toe regen. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS-journaal. Aan de BVK's files op de A59 zonzeel Os. Richting Os, tussen de afrit Dussen en Waalwijk 3 kilometer. Richting zonzeel vanaf Waalwijk Oost tot aan Waalwijk 3 kilometer. Goedemorgen. Welkom bij Lekker weg in eigen land. Kom op zondag 30 september naar het Militaire Luchtvaartmuseum. Wij organiseren dan de vierde open cockpit zondag van dit jaar. Op deze dag kunnen bezoekers plaatsnemen in vliegtuigen en helikopters. De toegang is gratis. Meer informatie op militaireluchtvaartmuseum.nl Bezoek de unieke tentoonstelling dankzij de bruggen van Hans Aarsman in het Tropenmuseum. De schrijver en Sherlock Holmes van de fotografie bekeken het enorme archief van het museum... met vooral foto's uit het formaat. -Indië. Kijk op www.tropenmuseum.nl U kunt alles nog eens nalezen op lekkerweg.nl Dit was Lekkerweg in Eigen Land.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 Paul van der Gaag en Jos Palm. Ja, goedemorgen, welkom bij OVT, waarin we het vandaag, het komende uur, een groot deel van de tijd over muziek gaan hebben. Want morgen komt wereldwijd de biografie van Mick Jagger uit. De zanger van de Rolling Stones, die dit jaar ook hun 50ste verjaardag vieren. Reden genoeg dus om het over die Stones en over Jagger te gaan hebben. Ja, en we gaan dat jubileum van de oudjes gaan we bespreken met stones René Spork. Hier aan tafel, onder meer schrijver van het boek De Stones, de Rolling Stones in Nederland. Ook aan tafel, daar zijn we natuurlijk erg blij mee... dat we iemand aan tafel hebben die echt verstand heeft van muziek... als het goed is. Pieter, uh, Peter Vink, bassist... van de roemruchte band Q65... voor wie je het nog weet. En dat bandje, als ik zo onderbiedig mag zijn... begon ooit als een coverbandje... van ritme en bluesnummers, net als de Stones... dat in de tijd deden. En ook nog aan tafel... schrijver en popmuziekkenner Thomas Verbocht. En natuurlijk ook... Philip Felix, columnist. Heren, even heel kort, allemaal op zijn beurt even. En uh, dan begin ik gewoon bij Philip Felix natuurlijk. Het favoriete Stones nummer. Ben Angie. Ai, ai. Uh, uh, Rene. No expectations. Thomas. Uh, Peter Black. Uh. Bitch. Bitch. Ja, goed zo. Nou, en straks gaan we dieper op <laughs> die Stones in. En dan ja. hebben we er ja, een aardig tijdje voor. Ja, het komende uur. En uh, daarna, na elf uur... Onze recensierubriek die we een beetje aangepast hebben. Want vandaag schuift namelijk naast boekrecensent Hans Renders... ook filmrecensent Jos van der Burg aan om historische films te bestreken. En tegen half twaalf van het spoor terug. Het tweede deel van een drieluik over het uh, voor de kust van Oman... gezonken VOC-schip de Amstelveen. Dat allemaal later. Mijn eerste fragment uit het nieuws van eerder deze week. 56 stemmen op mevrouw Ariep.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 Ja, Anouska van Mildeburg van de VVD, die werd gekozen als opvolger van PvdA-ster Verbeet tot voorzitter van de Kamer. Opmerkelijk omdat de voorzitter van de Eerste Kamer ook al een VVD'er is. En daar komt bij dat de VVD de grootste partij is, die waarschijnlijk ook de premier gaat leveren. En wij vroegen van ons af of dat wel eens gebeurd is. Dat uh, al die uh, landsbestuurfuncties in handen van één partij lagen. En hoe belangrijk die Kamervoorzitter nou precies is. Om dat soort vragen te beantwoorden hebben we nu historicus Jouke de Pijn van de Universiteit van Amsterdam aan de lijn. Goedemorgen, Jauke. Goedemorgen, goedemorgen. Ja, eh, om te beginnen, even, eh, sinds hoe lang eh, kennen wij eh, die functie van kamervoorzitter... en wordt die gekozen? Nou, het kamervoorzitterschap is net zo oud als de Tweede Kamer zelf. Hè. Dus dat is eigenlijk al vanaf het uh, allereerste prille begin in 1815... dat er al kamervoorzitters zijn... Um, en tot 1848 was het zo dat de Kamervoorzitter ieder jaar uit een andere provincie kwam... omdat het uh, anders misschien wel ja, een te machtige persoon zou worden... en mensen bang waren dat, uh, dat die persoon te veel invloed zou krijgen. Nou, dan zie je vanaf 1848 dat het eigenlijk bij verkiezing gaat. Um, dus dat er in principe een, uh, een vrije stemming plaatsvindt in de Tweede Kamer... wie uh, er voorzitter uh, zou gaan worden... En dat verandert dan weer vervolgens als de politieke partijen opkomen. Um, um, het is een beetje eind jaren 1870, maar eigenlijk wel iets eerder. Dan um, wordt het steeds meer zo het gebruik... Uh, dat de grootste politieke partij ook de Kamervoorzitter levert. Tenzij uh, die partij ook al een eerste Kamervoorzitter is... en dan wordt de tweede partij het, zou ik maar zeggen. Ja, ja maar die, die levert hem dan gewoon... of is er dan nog wel een soort verkiezingsprocedure? Dan is er wel een verkiezing, hoor, absoluut. Want er zijn natuurlijk verschillende mensen misschien binnen een politieke partij... die het voorzitterschap ambiëren. Alleen dan is het een soort van symbolische verkiezing... omdat het eigenlijk van tevoren al vast ligt wie, wie die wedstrijd zou gaan, uh, gaan winnen. Ja, nou, nou zeg jij, dan werd iemand voorzitter van die Tweede Kamer... Ten... ...en zij diezelfde partij uh, ook de voorzitter van de Eerste Kamer leverde. Ja. Uh, er is nu heel veel te doen dat het verslagen uniek en et cetera... ...is dat uh, de VVD al die posities heeft, uh, uh, be kamervoorzitterschappen, uh, ...premierschap straks. Is dat inderdaad heel uniek? Is dit voor het eerst? Hebben we iets met een unicum in de geschiedenis van het parlement te maken? Nou, dat het drie uit drie is, zou ik maar zeggen. Dat is geloof ik voor het eerst. Het is alleen de vraag um, of het ook echt heel erg problematisch is... Hè? Want um, uh, een paar jaar geleden onder Frans toen, is zou ik maar zeggen, weer die nieuwe verkiezing op een, een vrije manier ingevoerd. Dus dat iedereen weer vrij en anoniem kan, kan stemmen. En uh, nou ja, dan kan het natuurlijk gewoon een keertje gebeuren dat, dat het zo toevallig uitkomt. Dat je een VVD-voorzitter in de Eerste Kamer hebt, in de Tweede Kamer en misschien ook nog wel een premier zo meteen. Kijk, het zou natuurlijk wel heel kies zijn als ze nou zouden zeggen van, nou oh ja, laat de premierschap dan maar hangen. Dan uh, hebben we al twee voorzitters en dus zo, maar ik denk niet dat, uh, dat meneer Rutte dat Nou, je uh, weet het nooit, hè? Maar hoe belangrijk is dat voor een partij? Kan je daar nou mee profileren als je zo'n zo voorzitterschap hebt? Uh, nou, eigenlijk als, voor je partij is het niet zo heel erg handig... want nou ja, een voorzitter staat eigenlijk boven de partijen. Je ziet ook op het moment dat een uh, Kamervoorzitter zich op een of andere manier partijdig opstelt... of de schijn van partijdigheid opwekt... Dan, uh, dan hebben ze een probleem en dan hangen ze meestal... omdat er dan altijd wel weer iemand uh, in de coulissen staat om, uh, om dat sprookje gewoon uh, te beëindigen. Um, en dat je dan gewoon ziet dat er gewoon een einde wordt gemaakt aan het voorzitterschap. Zodra een voorzitter te partijdig lijkt, is het gewoon gedaan... Met de ja. en, zijn daar voorbeelden van in, de, in die lange geschiedenis van die? Uh, laten we, ik pak een beter ruim 100, uh, moeten ja, 200 jaar. Bijna 200 jaar. jaar. Ja, ja. Nou, de dreiging was eigenlijk meestal gewoon uh, belangrijker dan, uh, dan dat het uh, ook een praktijk was. Maar je zag het eigenlijk bij Wijsglas een beetje. Het einde van Wijsglas is toch niet helemaal netjes verlopen. En dat had ook wel met een soort van schijn van partijdigheid te maken. Dus, uh, maar goed, echt heel vaak gebeurt dat niet hoor. En, en meestal blijven kamervoorzitters ook ongelooflijk lang zitten. Ik heb nog even de lijstjes bijgehaald. Maar iemand als um, uh, Rad Kortenhorst in de jaren 50, die bleef 15 jaar kamervoorzitter. Nou gaan we maar eens aanstaan. Hè? Hoeveel leden hebben we tegenwoordig in de Vekomers? Die, die was van uh, de, de Christelijke Hoek toch, ja, Kortenhorst? Ja, ja. Dus, um, en, en die was toen het grootste. En uh, in de 19e eeuw ook had je Willem Dullert. Die zat er twaalf jaar een liberale heer. Die nam ook altijd alle Kamerleden één keer per jaar mee uit eten. Een grote baganalen en dergelijke. Kijk, dat, dat waren nog eens tijden. Ja, dat waren ja. zeker nog eens tijden, ja. En dat ja. werd door de overheid betaald of deed de man dat uit zijn eigen zak? Nou, die man die deed dat uit zijn eigen zak. Maar dat was ook wel ongeveer een van de rijkste Nederlanders die er rondliep. Dus dat, ja, dat kon hij natuurlijk ook wel makkelijk betalen. Ik weet niet hoe dat precies zit met mevrouw van Miltenburg. Maar ja. uh, ja. Want, want, want, want nee, je zegt vanaf dat de partijen opkwamen, dan leverde de grootste partijen die voorzitter. Had je dan, werd er niet ook bepaalde kwalitatieve eisen aangezet? Moet je iets kunnen om Kamervoorzitter te zijn? Ja, nou, je moet zeker wat, wat kunnen. Je, je moet jezelf in ieder geval boven de partijen kunnen plaatsen. Dus je moet een soort van, ja, een heel lelijk woord gebruiken, een helikopterperspectief kunnen hanteren. Um, dat, dat is iets dat, dat, dat natuurlijk lang niet iedereen kan. Vaak zijn het ook alvast mensen die wat, uh, wat ouder zijn, wat meer ervaring hebben, kennis hebben van de regels. Hè? En, uh, het was ook altijd wel zo dat het uh, altijd juristen eigenlijk waren. Dat is de laatste tijd al een beetje aan het veranderen. Het zijn mensen die op de een of andere manier wel gezag kunnen uitoefenen over andere mensen. Niet zozeer macht, dus niet, niet, niet met hele harde middelen, maar gewoon echt door juist, juist de juiste suggesties te doen dat andere mensen daarnaar luisteren. En een klein beetje gevoel voor humor uh, hield eigenlijk ook wel. Zeg, je hebt natuurlijk in je hoofd een lijstje van al die Kamervoorzitters. Hè? En ook een beetje een beeld bij de meest actuele, die, die het van de afgelopen 50 jaar. En als je verbeet daar, of verbeet, sorry, mevrouw van Miltenburg daar, daarnaast plaatst, gaat ze het gaat dan een goede worden? Heeft ze het ja, om het te worden? Het, het, het, het is een dat is natuurlijk heel moeilijk nog te zeggen... want als er ook iets universeel is aan beginnende Kamervoorzitters... is dat het wel echt een jaar duurt voordat ze dat vaak een klein beetje onder de knie hebben. Dus het kan nog eigenlijk alle kanten op. Um, kijk, je hebt eigenlijk twee grote lijnen qua leiderschapstijlen van voorzitters. Je hebt aan de ene kant mensen die behoorlijk actief zijn, die er bovenop zitten. Die proberen de Kamer uh, ook wel echt te sturen en, en in te grijpen waar nodig. Een beetje van die typen zoals Anne Vondeling. En aan de andere kant heb je mensen die vooral de waardigheid van de Tweede Kamer benadrukken... en uh, eigenlijk behoorlijk teruggetrokken zijn... En uh, vooral zich als een soort van ja, hoeders of moeders van het parlement eigenlijk uh, uh, opstellen. En dat is eigenlijk meneer, uh, mevrouw Verbeet uh, die dat eigenlijk wel ja, redelijk Ja En, en welke welk van de twee criteria past voor jouw gevoel mevrouw van Miltenburg? Ik denk dat mevrouw van Miltenburg wel iemand is die wel wat actiever met dat voorzitterschap uh, zal gaan doen. Ze heeft ook ze wat heeft ervaring en dergelijke. Ik, ik zou zomaar kunnen dat zij toch wat meer van zichzelf laat horen. Het geeft zelfs ook dat ze ervaring nog heeft als als rockzanger en een beentje en zo. Want die gaat van Ben op de Stoans hebben. Dus uh, die weet, weet ja. daar ook nog wel wat. Wat kwam en, en misschien wat... de eerste zingende Kamervoorzitter? En, en tot, tot slot, wat ook wel interessant is, dus het fenomeen dat Kamervoorzitters zo op populair zijn tegenwoordig hè? ook in het parlement zelf en ook wel een beetje daarbuiten is is dat ook iets nieuws of waar het was dat is dat ook al heel oud nou, je, je, je ziet Kamervoorzitters natuurlijk veel meer. Uh, je, je ziet ook veel meer van de Tweede Kamer eigenlijk. Maar eigenlijk komt dat ook wel een beetje al op uh, uh, sinds het midden van, uh, van de jaren zestig. Toen Hans uh, Jozef van Tiel uh, eigenlijk de deuren ook openzette in de Tweede Kamer voor televisieploegen om binnen te komen. Dus op dat moment zie je wel dat voorzitters uh, wel populaire mensen worden. Anne Vondeling was ook erg populair. Dick Dolman was iemand in de jaren tachtig die ook veel zelf liet zien schreef ook heel veel columns en dergelijke. Maar het worden inderdaad toch een soort van, ja... Uh, ...vertegenwoordigers zoals een tolken van het nationaal gevoel. En dat zijn niet mijn woorden, maar dat zeiden ze eigenlijk in de 19e eeuw al over die voorzitter. Dus het moeten tolken zijn van het nationaal gevoel. Ja. En, en, en daar, daar de... hoort bij dat ze ook dingen buiten de Kamer gaan doen en lintjes knippen. Uh, een soort van, ja, dat, dat, dat hoort er wel bij in ieder geval ook dat ze, dat ze andere delegaties uit andere landen ontvangen. ze zijn dus allemaal parlementaire andere landen die hier ook wel eens een keer komen. En dan ben je toch een beetje voor ja, de vertegenwoordiger van het parlement, de vertegenwoordiger van de volksvertegenwoordiging. Dus dat betekent ook dat je buiten, dingen buiten de Kamer zou moeten doen af en toe. Oké, okay, we zullen zien hoe mevrouw Van meeuw gaat doen. Uh, Jauke Topijn, heel hartelijk bedankt. Graag gedaan. I have here an album on the London label of uh, England's newest hitmakers... Uh, Young men call themselves the Rolling Stones. So, this is what you've been waiting for, young people. Here they are now, the Rolling Stones. Okay. Go ja, morgen verschijnt, zoals gezegd, wereldwijd de biografie van Mick Jagger. In alle talen tegelijk dus. Geschreven door Philip Norman, die ooit beroemd werd met het boek Shout over de Beatles. En die ook al biografieën schreef over uh, John Lennon, Elton John en Buddy Holly. En trouwens ook een boek over de Stones. Uh, deze Jagger-biografie is een dikke pil van 650 pagina's geworden is eigenlijk meer een boek over de Rolling Stones... waarin Jagger dan een beetje centraal staat... dan een boek over de zanger zelf. Het resultaat? Een mooi tijdsbeeld en portret... van de 50-jarige Rolling Stones... met vaak prachtig gedetailleerd beschreven gebeurtenissen... over vooral de eerste tien jaar van het bestaan van de band. Maar tegelijkertijd een boek waar je, ik me althans zo nu ook een beetje aan erger... omdat de schrijver het niet kan laten... in rare tussenzinnetjes zijn hoofdpersonen ook weer in discrediet te brengen... die Norman is... Volgens mij duidelijk geërgerd door het feit dat de Stones zelf niet hebben willen meewerken. En Jagger al bijna 50 jaar een soort permanent geheugenverlies leidt... als hem naar het verleden gevraagd wordt. Uh, maar goed, 50 jaar Rolling Stones en hun voorman Mick Jagger. Dus daarover gaan we nu praten met als gezegd Stones-kenner René Spork... Peter Vink van de Q65 en schrijver Thomas Verbocht. Uh, René Spork, jij hebt het boek ook voor je liggen. Mm. Uh, je hebt heel wat boeken over de Stones en Jagger gelezen. Wat vond je van deze? Uh, deze is dikker. Ja. Dat, dat is onmiskenbaar. Maar ja, wat voegt er toe? Hè? Het is een keurige update van het Stoots-verhaal. Maar je ziet ook een biografie. Een, biografie, een biograaf die kan natuurlijk keurig de gebeurtenissen vertellen, beschrijvingen geven. Maar hij pretendeert een biografie van Mick Jagger te leveren. En dan verwacht ik toch iets, iets meer. Nou, wat ontbreekt er dan? Ja, kijk, hij heeft een veelbelovende start, Philip Norman. Die zegt. Hoe komt het toch dat Jagger die uit zo'n keurig uh, middenklasse gezins, uh, gezin komt, waar ja. eigenlijk niks meer aan de hand is. Zoon van een gymleraar? Toch zoon ja. van een gymleraar keurige wijk in, uh, buitenwijk in Londen. Uh, zo'n podiumdier wordt. He, meestal zijn het getormenteerde zielen, gepest op school of weet ik veel wat, die uh, besluiten van ik ga een podium voor mezelf bouwen. Ik, ga even, ik vecht me terug uh, de publiciteit in of ik ga een monument voor mezelf oprichten. Nou, dat is allemaal niet aan de orde bij Big Jagger. Wat is er dan wel aan de orde? En dat beschrijft Norman verder ook niet. Nee. Hij suggereert wel eens wat dingen, maar, maar... Ja. En dat doet hij vrij veel, hè? Dingen suggereren waar, die hij dan, dan gehoord heeft... die mensen, andere mensen weer gehoord hebben... en dat noemt hij dan even en daar gebeurt ja, er niks Ja, dat zijn nog verder bekende verhalen. Ja. Maar kijk, uh, uh, als je bij het hoofdstukje David Bowie aankomt... dan suggereert hij een, een wellicht homoseksuele relatie... of biseksuele relatie, Bowie-Jagger... Dat, dat zijn bekende dingen uit het rolcircuit. Ja. ja, iedereen en. zit hier in stemmen te knikken over Met name Peter Kijk, Het gaat mij niet om of dat wel of niet waar is. Maar als het waar is, dan moet je Jagger gaan duiden. Het is een, een seksuele icoon. Moet je zeggen, is het zo'n uh, seksueel wezen dat hij ook dominant wil zijn bij mannen en vrouwen? En wat betekent dat voor zijn karakter? Ja, dat soort dingen komt helemaal niet. Uh, dus hij suggereert dat uh, laat het vervolgens liggen. Uh, er doet er niets mee. En uh, er liggen wel dingen waarvan je als biograaf zou zeggen. Dat is interessant om uh, dat ze uit te diepen. Ja, maar hij, hij heeft er de vinger niet achter kunnen krijgen. En daar komt die ergernis van hem ook steeds weer boven water. Daar komt uiteraard die ergernis van hem. Ja. Ja. En dat laat hij blijken door te zeggen... Van, uh, dat nou, de Jackers geheugen liet hem weer in de steek. En dat komt steeds dat weer boven water. dat, dat valt er als kon... best mee. Want Jack ja. heeft af en toe uh, best wel verhalen over uh, zijn roeperugte verleden. Maar, ja. Ja. Maar, maar kan het zijn, Thomas Bocht, dat hier een, een, een auteur wraak neemt op zijn hoofdpersoon... een bekend procedé door dat soort tussenzinnetjes? Of? Ja, het zou kunnen. Maar we moeten ons afvragen van... vinden we het nog wel interessant om dat te weten... Het zou alleen nog wel interessant zijn... als zoiets een enorme impact had op het, op het werk van de Rolling Stones. Maar als het nou een keer een incidentje geweest ja, wat maken we ons... Waar, waar, waar, laten we daar alsjeblieft veel gedachten aan besteden. Want dat is ook volstrekt onbelangrijk. En dat is een beetje het probleem, denk ik, ook van het boek... dat ik niet gelezen heb horen. Maar eh, wat ik waarschijnlijk ook niet zal lezen... want onderhand... Eh, kijk, het klinkt een beetje blasé... maar, maar wat, we, wat, we, wat we over... Nee, dat is niet blasé. Volgens mij is het gewoon waar. Wat we over de Stones de... willen weten... Weten we wel, denk ik. Ja. En, en laat ik het zo zeggen, het, het, het levensgevoel van de Rolling Stones... vooral dan uit die eerste periode toen ze nog de ziel van een tijdperk waren... dat is briljant geformuleerd in het boek van Keith Richards... dat een paar jaar geleden verscheen. Wat een ontzettend smakelijk, leuk... Lekker is over muziek waar je ook echt een muziek, muzikant aan het woord hoort. en Bovendien was hij ook het hart van de Rolling Stones. En, en, en, da, daar gaan we... Dat, ja, ben ik ja. benieuwd of iedereen dat met je eens is in de tafel? Toen ik dat gelezen had, met heel veel plezier gelezen had, dacht ik... Oké, okay, nu weet ik genoeg over de Rolling Stones. Ik, bedoel, ik, ik, ik zal de platen of de cd's uit het eerste type nog heel vaak draaien. En de laatste van, die, die ik goed vond was een 78, geloof ik, Summer Girls. En daarna is het wel goed geweest. Ja, ja, ja. Maar, maar goed, in, die normen in zijn boek... disqualificeert zo'n boek van Richards dan ook weer, hè? Ja. Dat ja. doet hij dan ook weer in zo'n venijnige tussenzin. Zo van, uh, uh, Keith Richards schrijft hierover uh, dat er dit en dit is gebeurd. Maar dat klopt niet, want... He, ik kan dit aantonen en dan zet hij tussen haakjes. Zet hij. Uh, hij zal zich misschien wel vergist hebben of hij heeft het verhaal, zoals zoveel dingen in zijn boek, uit zijn duim gezogen. Zeg. Ja, ja, maar, maar wat, wat ja. zou het? Kijk, ja. ik bedoel, die, Richard, die vertelt gewoon uh, op, op een jongensachtige manier het verhaal over de Rolling Stones. En zo ja. moet het ook. Ja. En, en volgens mij maakt zich dus helemaal niet druk over wat, of die feiten nou echte feiten zijn. Maak je nergens druk om. Nee, nee. nee. wat Peter zegt. Nou, en, maar ja. daar, daar gaat het om. Kijk, en als, als, als je dat gaat aanvallen, ja, ben ik wel een beetje een surpiet. vind ja. ja, maar je hebt ook eens voor een schrijver, en vind ik eigenlijk ook wel, een goed verhaal is eigenlijk belangrijker dan of het helemaal klopt. Natuurlijk. Ja. Natuurlijk. Ja. Ook bij eens Peter Vink? Ja, ja ben ik ja. wel meer ja. Wij en... zijn een historisch programma, dus wij mogen dat ja. zeggen. Ja, ja. ja. Goed. Wat, wat, wat, wat trouwens wel mooi is aan het boek... is de, de, de, de, de, de schets van die tijdgeest. Hè? De, de, de naïeve tijdgeest... Uh, waarin uh, alle de dingen heel schokkend gevonden worden... die wij nu al lang niet meer schokkend vinden. Uh, en dat geldt eigenlijk ook voor, de, voor, voor die muziek zelf... Uh, René Spork, jij hebt een uh, paar hele oude uh, muziekfragmenten meegenomen. Ja. Uh, eigenlijk nog, nog vlak voor uh, de Stones uh, begonnen. Waarin uh, Jagger en Richards te horen zijn. En la laten, we, laten we naar een klein stukje luisteren. Dus jij was eigenlijk... Nou, Peter <laughs> Fink. Ja. Wat alle bands in die tijd ja. deden... We, we hadden gewoon geen eigen materiaal. Ja. Dus we pakten die bluesknakkers aan. Hè? Ja. En, en ik weet nog goed, er waren concerten in het koerhuis van de bluesjongens. En daar ging ik als 14-jarige of zoiets naartoe. Ja. En er kwam er zo'n half blinde neuger met een iets korte broek en witte sokken. En die ging me daar toch van akiet. Van, van Dat hadden wij in, had ik in Nederland nog nooit gezien. Zo'n ja. zo'n zo voor mij oude man. Hè? Ja, ja. En uh, dat was dus ook de reden waarom wij als band... en ook de Stones, die bluesjongens gingen coveren. Ja. Zullen we nog een stukje luisteren van, het, van dezelfde opname? lijkt al iets meer op de Stones. Ja. Mm. Karen E. Spork... Eh... Ver, ver, ver, vertel eens, waar komt deze opname vandaan? Dit zijn uh, schuifdeuropnamen van uh, een jongensbandje. Little Boy Blue en de Blue Boys. En uh, Daar zat Jagger in, Keith Richards, Dick Taylor, later van de Pretty Things. En die hebben dat keurig op een tapeje gezet, hun oefeningen. En dat, dat eerste nummer, uh, wat ook press, door Elvis Presley is uitgevoerd. Dat is nog eigenlijk wel bijzonder. Uh, Jagger verklaarde ook al heel vroeg... hij was een heel enthousiast een keer naar een concert van Buddy Holly gegaan. En nu koffert hij een nummer van Presley. Dus die rock'n'roll invloeden, die zaten er ook al in. Het is de combinatie bij de Stones van die blues-invloeden... en die rock'n'roll-invloeden, die hun muziek zo eigen maakt, denk ik. En er zijn deze nummers exemplarisch voor, Ja, denk ik. het is heel bijzonder dat dit bewaard is gebleven. Ja. Uh, iets later, in datzelfde jaar 1962, in de zomer, uh, 12 juli, meen ik... Ja. Dan is het eerste optreden van de Rolling Stones zelf. Trouwens nog met diezelfde Dick Taylor erin en... Ik ja, geloof de, de dat drummer die, die later bij de Kings is gaan spelen, Mike Ivory. Ja, dat zou dat kunnen dat hij erbij was. En ja. verder, Brian Jones is ja. er dan ook bij. Klinkt dat, want dat is niet opgenomen. Hoe, hoe klonk dat? Wat speelden ze toen? Is er iets over bekend? Ja, nou ja dat waren de bekende, bekende nummers van Jimmy Reed, Muddy Waters, Chuck Berry, Bo Diddley. En dat, dat, wat Peter al terecht zei, dat als je oude opname opduikelt van Pretty Things of Q65 of Beatles of wie dan ook, Kings, dan speelden ze die nummers. Ja. En het grappige is, als je ze naast elkaar uh, of achter elkaar luistert... dan zie je toch al een eigen stijl in ja. het kofferen van die nummers. Het ja. ja, is heel gek, want het zijn maar drie akkoorden. Ja. Ja. ja, dat is heel gek. Uh, ja, het ja. ja. is een ja. fenomeen. Ja. ja, want jullie speelden ook op je eerste plaat uh, nog. Hè? Er staan ook nummers van Willie Dixon ja. en van Jimmy Reed, net als wat de Stones deden. Ja, op Revolution, ja, zeker. Ja. ja, maar ja, ik bedoel, wij mochten trouwens van de platenmaatschappij... geen eigen nummers op die plaat zetten... Dat was nat dan. Dus trouwens helemaal niet. Dus, uh, het was trouwens ook een hele gekke tijd. Want dat was die overgangstijd. Tenminste in Nederland. Dat wij kwamen in de studio, de oude Wisseloord Studio binnen. En er hingen nog kroonluchters. En wij moesten wachten in, in het voorportaaltje. Want Corrie Brokken was nog aan het zingen. Dus ik kan je nu niet meer voorstellen als je in een recordstudio loopt. Maar toen nog wel. En, en ja, die hele sfeer. Wij waren ook... Tenminste, een groot deel van onze band waren ook fanatieke Stones-fans. Ja. Echt tanden erin, hè? Ruzie ja. in de bus over Beatles en de Stones. Ja. Maar, maar, maar, ik, ik, ik, ik hoorde zelfs een, een collega deze week zeggen dat hij het verhaal weer had opgevangen: Ik geloof ergens in weer, dat uh, de Q65 ooit met een rubberbootje naar Engeland heeft willen varen om daar een optreden van de Stones te zien. Nou, ook. Ik Denk maar... ook even aan wat we <laughs> eerder zeiden over een goed verhaal... nooit kapot checken. Ga nou, verder. Ja. Nou, we zijn inderdaad met die rubberboot uh, niet heen en terug. Alleen uh, terug. Maar uh, we werden door de marine heen gebracht. torpedoboot. dat was sowieso wel leuk. Met al die, al die kortgeschoren boys en wij met dat lange haar, weet je wel. En, uh, en uh, we kregen in Londen al... Uh, Problemen met de douane, want die boot had niet ingecheckt. <lacht> en die rubberboot... Nou, moesten we langs de parlementsgebouwen varen met die rubberboot. Nou, dat was leuk. Maar ze hadden niet tegen ons verteld dat vanaf Londen... na het einde van de Theems is 12 uur varen met die pokkerboot. En daar waren we nog nergens. Dus toen moesten we nog de zee over. Allemaal voor de muziek. Hè? Dat heb je er allemaal voor <lacht> ja. over. Yeah. Nou, dan waren jullie helemaal... Adelaat van de Stones, speelde ja. waarschijnlijk zelf ook vooral blues en rhythm en blues. Ja. Ja, en jij hebt ook de Stones in het Koerhuis gezien. Uh, ja. Was dat dan, ging je dan helemaal, uh, ik wil bijna zeggen, ging je helemaal uit je dak. Nu ja, zeg ik het ook ja, nog, niet. vreselijk. Maar ja. hoezo? hoezo nou, niet? Besef, ik besefte helemaal niet dat dat uit de grote Rolling Stones zou worden. Hè. Dat was toen eigenlijk maar gewoon een Engels bandje die kwam spelen. Voor mijn gevoel. Dat was in 1964 nee. en toen hadden we echt grote, hele grote hits, zoals later Satisfaction en zo, waren er nog niet. Nou, voor mijn gevoel niet. Nee. Ja. Ik ben niet precies in. De, ik ben geen uh, geschiedenisfriek in zoverre dat ik al die jaartallen weet. Ja. Maar gevoelsmatig hebben de Stones enorm veel in, invloed op de Nederlandse popscene gehad. Ja. Je krijgt in die tijd ook twee verschillende stijlen: Col the Eering, de Beatles, de, meisjes, de Meisjesband. Ja. En wij deden de Stones, wij waren voor de ambachtschool. En had er nou alleen met de muziek te maken of ook met het imago? Het imago, het imago is, is van de Stones tien keer zo groot als van de Beatles, hoor, wat dat betreft. Voor de muzikanten. Ja. Dat wat ik ook door de telefoon vertelde, dat muzikaal gezien zijn de Stones helemaal niet zo, zo braandbrekend geweest. Beatles veel meer. Maar de Stones was meer een way of... Live. Je ging je, je afzetten tegen, de, tegen je ouders. door leerjasje te dragen. Hè, door eruit te zien als de Rolling Stones. De sumierenfoto's foto's die in de muzie Muziek Express stonden. en dat soort bladen. daar van die hele keurige bladen. en dan stonden die Stones Mozo. Allemaal geposteerd, weet je wel. Dat was nou niet echt het idee van seks, drugs en rock'n'roll. Echt gewoon een ja. net beentje ja, Tom, om te zien. Thomas van sprak dat imago jou ook zo. Want ja, ja, jij zat ja, in een achterkamertje ja. in Nijmegen hè, ja. bij je ouders thuis. Hoe, hoe was ja. het daar? Want we hebben het nu over Den Haag, brandpunt van de Nederlandse pop. Maar hoe was ja. het in de provinciestad? stad? ja, ja kijk, in Nijmegen, en ik zat op een keurig gymnasium. En ik was wel, wel, wel echt aangeraakt door de Rolling Stones. Ik, ik, ik, vond, ik vond de Beatles vond ik, vond ik, leuke, lekkere muziek. En, maar dat vond ik eigenlijk amusement vergeleken... bij wat de Rolling Stones bij mij teweeg brachten. Want dat was meer echt een levensgevoel. Daar wil je bij, horen. En ik zat dan op, op, dat, op dat gymnasium. En dus zat ik de, daar die lessen te volgen. Maar ik dacht, dadelijk thuiskomen... en lekker de Rolling Stones heel hard draaien... en al deze kennis eruit jagen. Kijk, en heb omslag nog <laughs> van ik, Jan Kramer. Ja, ja dat vond ik ook de ja, Stones op Die motor, die, die motor je, ja, weet ja, je zo, wel, ja. en, en dan zo'n leerpakken. Ja. Uh, ik heb ooit eens een verhaal gelezen van Creed Richard, of dat nou waar is of niet. Die had de, de, de statieauto van Adolf Hitler gekocht, die Mercedes. Ja, ja. Klopt dat? Ja, dat vond ik meestal waar, ja. En die heeft hij in Londen in een tuin, dat had geen rijbewijs, hij had hij in een tuin laat laten staan. Dagen ja, van de, de moeite. Ja, ja. Dat ja. Dan vind ik dat typisch, de Stoons. Ja, ja nou, en He, je de, als, als Stoons-professor, weet je vast of dat waar is? Ik weet niet of het van die was, maar het is wel een van de... Hoge omes uit het uh, nazi ja ja ja, ja, ja, ja. Nee, want... want, want ja, sorry. Ja, oh. ja. Nee, wat we hadden het over... Ik wil even nog terug naar het imago moeten, René. Want ja. uh, die Philip Norman schrijft in zijn boek dat, dat imago... dat de dat, uh, dat Stones een vrij brave jongens waren... dat dat vooral heel erg uh, uitvergroot is door hun manager, Oldham. Ja, dat geloof ik niet. Dat gaat uh, je? Nee, ja. nee, nee. Dat, dat... Je, je kan er niet uithalen als er niet in zit. Uh, wat, als je op de oudste Stones foto's kijkt... Uh, publiciteitsfoto's van 1963... dan zie je dat Oldham nog zijn best doet om de jongens... met z'n vijf in het pak te huizen. hebben ja. ze van die rare geruiten... Ja. blazertjes aan, weet ik veel. Ja, ja. Het was geen en, marketing, zoals nee, later het nee, zegt. Nee, nee. Het klopt ook precies ja. wat ja. Peter zegt over die hoezen van de begintijd van de Stones, ja. waar ze altijd relatief braaf en beatleachtig opstaan. Ja, ja. ja. ja. ja. En dan, dan, in die dan tijd raakte ze de jasjes kwijt en altijd ander raakte ze broek kwijt. En dan was het op een gegeven moment, werd het een zootje. En toen is er ergens een knop op gegaan dat hij dacht van dit is eigenlijk uh, ook in tegenstelling tot de, de toch wat bravere Beatles. is eigenlijk wel een goede gimmick om dit verder uit te bouwen, maar hij hoeft daar niet zo zijn best voor te doen. Nee. En bij het Coer was hij niet eens aanwezig. Hij... Uh, ja, dat kreeg dat op hele een, tijd. Hij kreeg ja. dat op een presenteerblaadje. Andrew Luke Oakman, hè? Yeah. Ja. ja, Hij zelf zag er niet zo stoer uit, geloof ik. Hè? Om... Nee, hij bent oh, managers yeah. Nee, niet zo stoer. <laughs> maar hij was, Zou wat, hij wat ik dat, uh, verbijsterend vind, als je, als je dat terugleest... Hij was 19, hè? Hij was dezelfde leeftijd ja. als de Stoan. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, dat wel. Ja. Toen had hij al wat klusjes voor de Beatles gedaan. Hè. Toen was het ja. kennelijk toch in staat om... Uh, om op die tijdgeest goed aan te voelen en daar goed management op te, te brengen. Ja, je had in die tijd helemaal <tie> geen managerscultuur in de popmuziek eigenlijk. Nee. Elvis, Elvis was de, uh, die had dan die patatboer, maar voor... Ja, dit, ja nou, maar de, voor Beatles, de Beatles hadden toch ook zo'n man? Uh, Brian Epstein. Epstein. Brian Epstein. Ja, ja, maar dat was een ja. laten verkoop hoor. En, ja. En even later bij de Stones, die meneer uit New York die overkwam. Ah, ja. Dat was ook een grote dat was een jongen. Je ja, hebben ja. ook ruzie bij de Beatles gekregen ja, toen. Ja. Die man, ja. ja, Maar goed, laten we niet in al te grote details, kleine <laughs> details, uh, verzeild raken. Uh, we, we hadden het over dat imago. Dat imago, aan de ene kant worden ze daar heel populair door. Uh, onder meer uh, ja. bij jongens in Nijmegen en Den Haag. Maar uh, ze krijgen daar ook problemen mee. He, want de politie uh, jaagt echt op ze, lijkt het wel. Ja, dat is. Ja. Ja, als je kijkt wat er in Engeland gebeurt, dan zie je, en dat zie je nog. In de hogere kringen, de Libertijnse kringen. daar heeft men al heel snel contact. Ook met nieuwe popgroepen, nieuwe kunstenaars. Dus daar zit je al. Je komt, dan kom je ook in een ander maatschappelijk vaarwater terecht, zou ik maar zeggen. Tegelijkertijd waren de autoriteiten, de politie met name. die waren erg gebeten op de Stones. Maar ze hadden ook wel ergens wel weer rugdekking. Dat bleek toen Jagger in 1967 uh, gearresteerd werd en de Times. In, uh, een pro-Jagger artikel. Uh, publiceren. Laten we even gaan luisteren naar wat Jagger daar zelf over zegt. Uh, we luisteren naar een fragment uit het BBC-programma World in Action uit 1967. En daar legt Jagger zelf uit hoe het nou eigenlijk zat met uh, die drugs en zo. I don't uh, propagate religious views such as some pop stars do. Mm. I don't propagate drug views such as some pop stars do. This whole sort of thing was pushed upon me. By whom? Well, well, by the mere fact of being prosecuted and also with Keith being prosecuted. We didn't make a, a public statement on religion, on drugs or anything like that. Ja, Wat, wat Jagger hier zegt is dat uh, wij, wij hebben misschien zelf wel gebruikt... want dat is volslagen privé, wij, wij, wij, wij, wij raden het de jeugd niet aan, wij bederven de jeugd niet. We worden gepakt voor iets wat eigenlijk wat nergens op slaat. Is, is, klopt dat een beetje of maakt hij zichzelf hier niet te makkelijk? Speelt hij niet iets te veel de onschuld zelf? Nou ja, uh, Hij zal niet op een podium hebben gestaan en zegt... jongens, ga allemaal drugs gebruiken, maar uh, ze waren natuurlijk wel degelijk een voorbeeld... dus daar kan hij niet helemaal mee uh, wegkomen, denk ik. Ja, Ja en ja. jij zegt net, er het, het, het, het het was, was in heel Engeland één politieman en die zat erachter. Nou, heel Engeland, in Londen. Volgens uh, mij hoor. Nou, ik begrijp uit het boek dat er één politieman was ja. die, die kon ruiken hoe hars rook en zo. Die, die wist wat het was. Die anderen waren gewoon nog niet precies op de hoogte. hetzelfde dus was wat hij had het zelf geprobeerd natuurlijk. Volgens Kies Richards, om bij mooie verhalen te blijven, ja. liep hij gewoon met een plak hars te groten van een ontbijtkoek door Londen. En niemand die uh, ja, zei wat van. Ze wist niet hoe het eruit zag wat het was. Ja. Nee, ja. Maar goed, wat ze, wat ze, hebben toen, ze hebben toen even in de gevangenis gezeten... en uh, Norman toont aan dat het eigenlijk met een soort agent-provocateur... allemaal ja. uitgelokt is. Ja. en uh, ja. dat, dat was trouwens iets wat ik niet wist. Ja. Uh, maar staat het al in een eerdere boek? Dat, staat, dat ja. is ook wel eerder uh, beschreven. Ja. Ja. Ja. Ja, ja. ja, Dat klopt. En, goed, ja. En, en, en waar die Norman zich dan weer aan ergert... is dat checken dat allemaal achteraf uh, van zich af laat glijden... en zegt, gebeurt is gebeurd, we kijken er niet meer op terug... Uh, we maken ja. er geen punt meer van... Uh. Ja, nou ja, goed, maar... dat, is, dat is zijn houding een beetje bij alles. En dat, uh, het is een heel druk baasje die altijd met nieuwe projecten bezig is. Of het nou films is of theater of weet ik veel wat. En die wil altijd maar uh, naar de volgende dag. Uh, Hij past natuurlijk ook een beetje bij zijn, zijn status van de, van de, van de laatste. 20, 25 jaar. Waarin het eigenlijk vooral een amusementsband geworden is. die, die grote stadions uh, op een wenk bedient. En, en kijk. Uh, dus hij, hij, hij, moet, hij moet ook een beetje de brave zakenman uithangen. want dat is hij geworden. He, dat, dat, en, en, maar dit, dit, was dit was natuurlijk een volstrekt andere tijd. Als de, hek, en en, en mis, misschien doet hij wat moeilijk over jeugdzonde. Maar in die tijd was natuurlijk alles. Hek, uh, ik, ik geloof alles. De Stones had natuurlijk wel heel veel overhoop. En, ze, ze, en, en hmm. je, je, je wilde dat zijn. Je wilde, ook die, je wilde ook bij die romantiek van zo... die, die wat grauwe... Uh, uh, uh, grauwe ja, die grauwe romantiek... Dat, dat, dat, dat, dat, dat dandy-achtige wilde je ook horen. Nou ja, kijk, aan wat de Stones natuurlijk... Uh, door, door, Ik ben zo blij dat Peter hier is. De Q bracht de Stones ook dichterbij. Want die dacht, oké, okay, in Nederland hebben we ook onze eigen, eigen Stones. Want op onze legertasjes, de Pukkels... er stonden drie namen. Hoe, Q en Q? QB in the business, CMB. Kijk. Ja, er waren, er waren, er waren drie dus was er dus, uh, de dus de popmuziek met de who. Je ja, had de blues met QB, en je had de Whitman blues met de Q. Dat was dus, uh, dat was het. Hè? En, en daarmee kon je het doen. Even over drugs gesproken en de Q65. Ik, uh, ik was nog op de middelbare school betrokken bij de organisatie van een optreden van de Q. En dan moesten wij als minderjarigen op een brommertje naar de spionkopstraat om wat doop te halen voor de heren. Peter zit overigens <lacht> uitermate onschuldig bij te kijken, maar goed. Nou ja, ja, ja. Zo, zo corrompeerde de Q de jeugd, hè? <lacht> ik, uh, ik, de jeugd. <lacht> ik ben altijd uh, uh, voorstander geweest van het vrijgeven van softdrugs. Want uh, ik heb een jaar lang uh, voor, uh, voor lagere school uh, voorlichting gegeven... voor alcohol en drugs... Dat vond ik wel leuk om een keer te doen. En dan krijg je van zo'n uh, bureau zo'n uh, pakket mee. En weet je wat bovenaan staat? Alcohol. Ik bedoel, en, en, en, en softdruk staat onderaan. Alcohol, heroïne, alle heavy spullen staan bovenaan. En softdruk staat onderaan. Dus even voor de duidelijkheid, Wietpas, flauwekul. Dat is sowieso flauwekul. Iedereen moet in zijn tuin wiet verbouwen op expres. <lacht> al zou je het niet gebruiken, weet je wel. Gewoon alleen maar om die, die fatsoenrakkers die nooit naar de wc gaan... om die een keer te pakken, weet <lacht> Maar om terug te komen op de stoons... Ja. Uh, ja. dat wil ik nog wel even kwijt. Uh, wij kregen op een bepaald moment in de band... Uh, dat ging altijd in de bus op weg naar Groningen of wat dan ook... op een stuk schuimrubber op de Marshallkasten, weet je wel. En, uh, en dan zat je dan... En ik, uh, muzikaal gezien konden de Beatles ons iets leren. Muzie puur muzikaal gezien. Stones niet. Beatles wel. Stones hebben, je hoort ook nooit over de, over de briljante composities... van de Rolling Stones praten. Dat hoor je nooit. Het is altijd Beatles uh, uh, zijn door uh, uh, wetenschappers onderzocht... en er zitten veranderingen in die Beethoven ook deed en zo. Dat hoor je bij de Stones nooit. Dus dat is, vind ik wel een duidelijk verschil in de, in de ontwikkeling van de popmuziek. Ik heb leren spelen door de Beatles... Maar ik hou van de popmuziek door de stones. Dus je wist hoe je moest spelen dankzij de stones, en hoe je moest, eh, dankzij de Beatles, en hoe je moest kleden dankzij de stones. Nou, hoe ik me moest gedragen, heb ik de stones geïmiteerd. He, dus de, zo moet je het zien. Dat wist ik veel. Ik ben een ja. jaren 50 kind. Ja. Uh, uh, Zwart-wit periode zeggen ze toch altijd. Ja. Toen kwamen de stones en deze. Nou, dat was echt. Ja. Leren, man. Dat, was de, dat was de muziek waar je van hield. Ja, andere muziek was materiaal. Ja. Als je als muzikant je wil ontwikkelen... dan ga je luisteren naar All You Need Is Love of wat dan ook. Omdat dat is een oneven maatsoort. En zo zijn er verschillende uh, facetten bij de Beatles die de Stones nou deden. Op een paar uitzonderingen dagen later... dat vind ik Aftermath en uh, Sticky Fingers. Uh, ik, ik vind dat de twee beste albums die ze uitgemaakt hebben. Sticky Fingers omdat uh, ook Warhol, die hoesten met die rits... Ja. Dat, nou, toen ik dat voor het eerst zag dacht ik... Shit, man, nee. Hey. Ja. Ze hebben hier nooit geld. En daar maken ze een rits in hun hoes, weet je wel. Dat was voor ons ook weer zoiets. En af de maat ook om de teksten. Ja. We hadden werk, het Is cutting Off en dat soort teksten, weet je wel. Ja. En daar dat, dat, dat gingen wij echt over discussiëren. Ik nou is ze nou ongesteld of niet? Goed, we hebben hier aan tafel allemaal onze eigen Stones herinneringen. Maar er zit hier ook iemand aan tafel met uh, volgens mij iets andere muziekherinneringen. Philip Freer, ik was een columnist. En uh, volgens mij gaat jouw column daar vandaag over, Philip. Ja, we gaan weer terug naar de jaren zestig. Het moet zelfs rond 1960 zijn geweest, de Sinterklaastijd. De jazz van drummer Art Blakey, beroemd van het nummer Monin... en hun plaatopname in de Parijse club Saint-Germain-des-Prés... traden op in de Utrechtse jaarbeurs. Dat was een sensatie voor de domstad. Of althans, voor ons soort jongeren... die elke zaterdagavond trouwde jazzclub Persepolis bezochten... in een werfkelder aan de Oude Gracht. Voor beroemde jazzmuzici moest je in die tijd naar Amsterdam... naar nachtconcerten in het concertgebouw Jazz at the Philharmonic. Naar Nederland gebracht door de onvermijdelijke Lou van Rees... met in zijn kielzocht Freddy Heineken... die ook wel eens iets anders wilde dan alleen het bestieren van heerlijk helder enzovoort. Vol verlangen keken we naar de dikke zwart-witte letters op manshoge affiches... met de grote namen van toen... Als je er een te pakken kon krijgen, werd hij als een trofee aan de muur van je knabertziemer gehangen. Alsof je erbij was geweest. Alleen, die Amsterdamse nachtconcerten zaten er voor ons niet in. Geen geld en geen vervoer. We moesten het doen met wat voor ons een fata morgana was... dat alleen maar groter en mysterieuzer werd... door de grofkorrelige zwart-witfoto's in legendarische bladen als Twen... met een kop als mannetje, baardje, belletje... boven een stuk over het modern jazz-quartet. We lazen het als een bericht uit de grote wereld... die even dichtbij als onbereikbaar leek. En toen was er dus plotseling dat concert van de Jazz Messengers in Utrecht. Eerst daar... En daarna pas in het concertgebouw. Toegang vijf gulden. Precies de extra sinterklaas die ik van mijn ouders kreeg om cadeautjes te kopen. Dat het minder sfeervol was daar in die kale jaarbeurs kon niet bommen. Art Blakey liet zijn beroemde roffels horen in Utrecht en ik was erbij. Vijf gulden. Goed besteed. Mijn ouders waren eerst boos en vervolgens verdrietig. In diezelfde tijd kwamen rockbandjes op, met name als Beatles of Rolling Stones. Hun rambam-muziek was ver beneden onze waardigheid. Wij waren van de echte muziek, van de jazz. Van de stuwende bas en de Philly Joe Jones-stick op de vierde tel. Rock'n'Roll en die Mick Jagger, wat was dat nou helemaal? Zogenaamd opzwepend, maar swingen, homar. Rock is hard, swing is sensueel. Nee, wij bleven trouw aan Persepolis... waar steeds vaker beroemde Amerikanen optraden... als Johnny Griffin, Art Farmer, Phil Le Woods en Donald Byrd. En bekende Nederlandse jazzmuzici... Micha Mengelberg, Theo Lewvendi, Han Benning... Pim Jacobs en zijn trio, The Diamond Five, Piet Noordhek. Donald Byrd, altijd stijlvol gekleed trom trompetist... en strijder voor de rechten van de zwarte minderheid in de VS speelde in Persepolis op 23 november 1963... een dag na de moord op John Kennedy. Nederland was misschien nog wel meer in rouw dan Amerika. Zo'n beetje alles werd afgelast. Zo niet het concert in Persepolis. Als jazzmedewerker van een plaatselijke krant... kreeg ik van de redactiechef te horen... dat ik geen stukje hoefde te maken over dat optreden... dat hij als respectloos aanmerkte. Ik vroeg Donald Byrd of het wel kies was... om toch te spelen naar zo'n schokkende moord... Hij keek me even aan met een blik van wat zullen we nou krijgen... en antwoordde, so what, just another white politician? <lacht> Voor de betere concerten kwamen de landelijke recensenten naar Persepolis... wat door ons als een tijdelijke ontsnapping... uit het Utrechtse provincialisme werd beschouwd. Onder die critici bevond zich ook de bekendste van hen... Michiel de Ruiter van Vara's Jazz Magazine op de radio. Hij was aan beide benen verlamd... en werd met rolstoel en al de trap naar de werfkelder afgedragen waarop Piet Noordijk hem een keer begroette met een vrolijk... Hey, Giel, heb je je eigen stoel meegenomen? Giel gniffelde wat en was zichtbaar vereerd. Wij hadden even het gevoel dat we de grote wereld in huis hadden. Ja. Tja, jazz yes, als revolutie. Kan dat uh, in jouw optie uh, ook, op, uh, Peter V? Fantastische muziek. Ja. Kijk, dan nou hoor je het eens dus van een <laughs> ja, ander. Ja, ja. ja, trouwens, René Spork, de Stones hadden ook een, ja. een, een jazzman in huis met Charlie Watson. Ja. Ja. Nee, ja, goed, hij heeft ja, altijd best wel lekker uh, Big Band willen optreden. Hè. Hij heeft er quartets gevormd, boogie-boogie gespeeld. Echt uh, een hobby van hem. Hij ja, drukt ook zo. En een passie. Ja, hij ja. ja, drukt ja. ook zo. Ja. Het grappige is natuurlijk dat je ziet hoe snel de dingen gaan, want ik heb het dan over 1960. De eerste hits van de Stones is in 1963. 1964 ja. is het beroemde bezoek van de Beatles aan Nederland met de mensen die bij het Doelenhotel ja, ja. in, in de gracht springen. Ja, ja. Ik ook geweest, um, de ook. Stones, het Koorhuis is ook een 1964. Ja. Ja, ja, ja, ja. En dat uh, ik bedoel, die, die, die is wat dat betreft een, een, in die paar jaar tijd is een soort revolutie gade, want dat, was, dat is mij toen ook niet ontgaan, hoor, tussen twee haakjes. <laughs> Ja. Maar kocht je wel een singeltje van de Stones of Beatles? Of hield je echt vast aan de. Nee, later wel, ja. ja later wel. Maar nee, laten we je zeggen, nog... in het begin was, we vonden, wij dit, vonden wij dit niks. Ja. He, maar ja, op een gegeven moment moest je natuurlijk toch. Uh, nee. ja, ging je om? Want inderdaad, het levensgevoel, al dat soort dingen. Maar ik ben, geef toe, ik ben meer van de Beatles dan van de, van de Stones. Ja. Ik eigenlijk ook, ja. muzikaal gezien, he. ja. Z zullen, we, zullen we nog even naar wat muziek gaan luisteren van de Stones? Naar wat volgens Philip Norman het enige meesterwerk van Jagger is? Zeker. Voor de devil. Heel niet. Ja. Ja, kan ik mijn neus snijden? Ja, goed zo.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 Ja, sympathy for the devil. Uh, uh, wat is hier nou het mooiste aan de, de, uh, beetje de, de, de die mooie tekst? Uh, de snerpende gitaar, de trommeltjes? René? Mm. Ah, dat alles, denk dat ik. Dat alles, ja. ja. En ook het, uh, het is ook een beetje een voorbeeld van uh, hoe de Stones zich ontwikkeld hebben. Van uh, heel enthousiast met mijn bluesgroepje. Tot uh, eigenlijk een bijna uh, nou, iets, een, een, een wat rijpere rockgroep, maar ook een beetje decadent met Man of Wealth and Taste. En uh, ze hebben eigenlijk een serie platen daarna gemaakt... die, uh, die staan als een huis. Die echt een uh, getuige van een hele grote... toch wel muzikale ontwikkeling, uh, denk ik. Ja, aan deze plaat, Beggar's Bank uh, is de laatste plaat trouwens waar Brian Jones op speelt. Led Bleed speelt hij ook nog, een nummertje, ja. geloof ik. Ja, ja. ja. Maar als het Let uitkomt, is Brian Jones Dat Dan is het, het al uh, gebeurd. We Bank, Beckers was echt een, Ook een overgangsplaat. Er zat nog een geweldige nummer. Street Fighting Man. Ja. Ja. En dat echt heel, echt heel goed is. En dat dat nog steeds wat levensgevoel uitdraagt. En natuurlijk dit nummer. Wat veel meer het theatrale van de Rolling Stones laat zien. Want kijk. Als je naar een optreden ging, bij dit nummer... kwam Jack in zijn element met een mantel op en, en, en, en, en het licht... Heel gek dansen. Met, het ja, gek, ja, gek dansen ja, en licht wordt ja, heel groot. Ja. Ja. En, en, en, ja, dit vond hij dus geweldig. Dat wilde hij ook zijn. Echte personificatie van uh, de Satan. Mm -hmm. Maar dan de Satan die <laughs> ja. goedmoedig onder ons leeft. Ja. Dat bedoelde ik ja. met die Bijbelbeeld. Ja, ja, ja. Ja, maar dat bedoel je met die Bijbelbeeldje? Nou ja, de, in die tijd uh, dat dit speelde, zeg maar... Ja, je heel erg veel het idee, oh, dat hoorde je ook in de samenleving... dat een hele grote groep ouders hun kinderen niet deze muziek wilden aandoen. Precies. Eh, dus ja, eh, en dat was natuurlijk... Die, hebben, die strijd hebben ze verloren, die ouders, gelukkig. <laughs> maar ja, ik kan me dat wel voorstellen. Ja, als ik, als ik daar eh, elke avond netjes met de Bijbel op mijn schoot zit te eten... en ik hoor dit, ja, dan kunt... Dan kan okay, je wel denken, no, dan ga ik uh, mijn dochtertje niet naartoe sturen. Hè. Maar die dochters gingen wel. Want bijvoorbeeld, uh, ik mocht niet naar de Beatles in Blokker. En ik wilde naar de Beatles in Blokker. Nou, dus, uh, ik ben toch gegaan. En, maar ik ben naar het avondconcert gegaan. We hadden twee s middags en s avonds. En s avonds rijden geen bus meer naar het station. Dus ik heb in een telefooncel geslapen. Voor het eerst van mijn leven ja. in een telefooncel. Op dat, op dat dingetje zo gehangen... Tot de ja. eerste trein en de eerste bus naar het station. Goed. Dan ben jij dus misschien wel een van de weinige Nederlanders... die de Beatles heeft gezien ja. in Blokker en de Stones in de ja. ja. Nu heb je al gezegd dat de Stones, dat het optreden... niet zoveel indruk op je maakte. En hoe was dat met de Beatles? Optreden? Hetzelfde. Ja. Hetzelfde. Was, was, was, was, was, was. Nou, weet je, het wordt allemaal zo overdreven. Het was gewoon een uh, eigenlijk een hele slechte band. Ja. Zo. Ja. Zo. Ja. Ja. Ja. Nee, toen het zo. Nou, toen... Het joh, joh, was heel erg uh, uh, overdreven later. Is ja. dat allemaal heel erg, muzikaal, puur muzikaal gezien speelden ze eigenlijk... Bah, bah, gewoon wat de Stones ook deden. Ja. Alleen dan, I want a Be Your Man en dat soort liedjes... die ze voor de Stones hadden gemaakt. Ja. Maar goed. Zullen van vier? Want we blijven naar de 64 64. Ja, ja, dan krijg je een aantal mensen. De avond, we zijn dus vijftig jaar <laughs> Stoots en we zijn nu een jaar twee nog steeds. Gelukkig dus met Bank, was iets verder. Want na Backers Bank, it, eh, René zei, net het was het begin van een hele creatieve periode. Dan komt er echt een aantal hele sterke platen uit hè, in een jaar of vier, vijf tijd. Ja, voor mij betreft ja. duurt dat ook nog wel wat langer. Ja, ja. ik vind het vind eigenlijk alles, de hele jaren zeventig spul's wel behoorlijk van kwaliteit we je een dipje in de jaren 80 ik vind dat daarna eind jaren 80 uh, behoorlijk uh, omhoog is gegaan. Ja, in de jaren 70 had je zo'n mooi trio: Excel, Main Street en Black and Blue en en en Some Girls. Dat vond ik toch. Dat, dat was een hele goede album. Dat waren echt, dat waren echt topalbums. Ja, maar, ja, maar dat was ook omdat de verandering van bezetting, toch? Ja, Bonnie Wood kwam erbij. Ja, ja dat, ik bedoel, ja. duidelijk zaak. Ja. Dus ja. euh... Maar mensen die dat was met Mick Taylor. Hè? De, ja. uh, voor, voor veel mensen wordt dat als een van de beste LP's gezien. En ja. veel mensen hebben ook het idee dat het daarna eigenlijk minder wordt. Hoor je toch vaak? Maar Sam Girls is de best verkochte LP. Nou, dat is ook een en... heel goed album. Ja. Ik denk dat hij niet onderdoet voor de ja. albums die je net noemde. Ja, maar ze stappen dan, wat ze jarenlang gedaan wat ze de eerste tien jaar doen: rock and rhythm and hmm. en rhythm en blues. En daar stappen ze dan eigenlijk een beetje vanaf We zullen ook een klein stukje luisteren. Eh, wat dan de grote hits van Sam Girls is. Ja, ja. ja, ja ik je, dat ze, je hoort er eigenlijk wel aan. Ze stappen er niet echt vanaf. Dus, wat, dus, wat ze altijd missie, gedaan ja. hebben, is uh, voortborduren op zwarte muziek. In alle varianten. Dus het, dat is dit ook eigenlijk. Die, en dat was reggae ook. En, uh, maar dat album wat uh, in de tijd van Sgt. Pepper uitkwam, ja. dat, dat is ook totaal anders. Ja, precies. Dat ze ja, ook request. psychedelische achtige ja? geluidjes ja, ja, ja. en muziek. hebben. Ik vind het een fantastische plaat ook ja. hoor. Hebben ze daar zelf niet ooit hun excuses voor aangeboden? Dat ze het toch een beetje een mislukking vonden? Dat... Ze hebben er wel eens wat mindere dingen over gezegd. Ja. Ja. Ja. Achteraf, achteraf gezien vind ik het, uh, vind ik het nog niet zo'n slecht album. Het slechtste album van Stoots is Stripped, wat mij betreft. Ah. Maar, uh... Ik vind het ook niet zo'n slechte plaat hoor. Nee. Ah. Even over nog. Uh, uh, we krijgen net doorgezijnd dat een luisteraar ons informeert dat. Uh, hoe leuk de Q ook is natuurlijk. Maar dat de Bintangs natuurlijk ook de Nederlandse Rolling Stones waren. En die bestaan dit jaar toevallig ook vijftig ja. jaar. Ja. Ja. Dat we even gezegd ja. hebben. De dat Dat spreekt ja. Peter Fink helemaal niet tegen. <güls3> maar maar Kraaienveld van de Frankrijk hebben gegeven. Ja. Toch... <güls3> <güls3> <güls3> maar mag, mag ik even een andere vraag stellen. Wanneer is het nou wordt, wordt de Stones een oninteressante band... en is die romantiek van de rock roll van, die, van dat verzet... Is dat, wanneer is dat er eigenlijk af? Want dat oh. gaat er op een gegeven moment, glijdt dat eruit. Hè? Dan wordt het een soort, ja... luisteren aan de niet aan de Stones. Je wordt oh, gewoon okay. ouder. Ja. Ja. En je gaat andere interesses krijgen. En dan blijven de Stones wel in beeld. Maar er zijn er nog veel meer natuurlijk. Uh, meneer Frederiks had het net over die jazz. Nou, ik heb door mijn opleiding de klassieke muziek ontdekt. Uh, conservatorium, daar ja, dan, dan krijg je Beethoven. Nou ja, dan krijg je een heel ander beeld van de muziek. Uh, dus, maar de Stones blijven altijd wel ergens een plekje houden dat dat uh. ja in jouw hart, maar ik bedoel ja. de Stones, dat ze zelf zeg maar een, een, ja, een ander soort geluid gaan gaan produceren ja, dus, als, je, als je dus dat andere andere sfeer, Ook ook omdat ze ouder worden ja, ik. dat concert uh, in 1976 uh, meen ik in, in Den Haag het Zuidpark, ja. toen zag je nog een je echt nog een, een band aan het werk ja. hè? En, ook verder niet te veel gedoe gewoon die band uh, en en een paar jaar later in het stadion zag je al een band die dus een, een, echt met, die een, echt met een event wilde creëren. Een stadion vol... En die, die mensen wilden echt dan geamuseerd worden. Die wilden ook gewoon de stones gezien hebben. In plaats van daardoor, ja, daardoor iets meekrijgen krijgen of zo. Die wilde, gewoon, die wilde, gewoon dat, en dat, dat is eigenlijk de verandering. Dat is helemaal waar, want ik zat toen in de uitkering... een, een paar maanden, en ik weet nog wel dat uh, die man achter die, die, die ambtenaar tegen mij zei van... Uh, ja, bandje, dat kan iedereen, hè? Oh. Zo, ja. van iedereen kan een gitaar kopen en zeggen dat hij muzikant is. Met andere woorden, ga eens echt werken. Maar die stond, dezelfde man stond wel bij die Stones te kijken. Oh ja. ja In 76. Bij ja. het concert Ja. ja. He? Dus... Snap je dat? Dat was een soort van dualisme wat ik bij die mensen tegenkwam, wat, waar ik dus heel razend om werd. Ja. <laughs> Hè? Ja. Maar ik, ja, ik, ik, ik vind uh, de nee? stoot niet per se minder geworden. Wat, uh, wat ze natuurlijk hebben gedaan: je raakt, je raakt dat, dat oude romantische gevoel of dat opstandige, dat raak je natuurlijk kwijt. Ja. Je wordt zelf ouder. Ja. Uh, maar wat je ervoor terugkrijgt, dat is een soort vakmanschap, is meesterschap. Ja. Er is een enorme behoefte bij het publiek om die band te zien. Dus je moet in een stadion. Ja, optreden. is dat die behoefte om die band te zien? Is dat niet vooral de behoefte om naar een band te kijken waarvan je weet, nou die band heeft deel uitgemaakt van mijn leven? Dus ik, ik, ik ga. Ik, ik, nee, ik, wil, nee, ik wil niet uit nostalgie hoor, maar gewoon die, die, die band heeft een rol gespeeld en daarom eer ik die band door te gaan. Nee, dat, dit, dat, nee maar jij bedoelt, dit is he? ook mijn biografie. Die band heeft ooit mijn puberwoede geweldig uitgedrukt en daar wil ik nog een keer naartoe. Uit trouw, dat is er ja. helemaal niets tegen trouw. Dus, maar ik denk dat je meer gaat op, vanuit trouw en de stoons dan om nog iets mee te krijgen ik denk dat dat zo is ik denk ik denk dat het voor veel mensen ook zoiets is van ik moet het een keer gezien hebben net als Eiffeltoren of zo ja ik bedoel je en dan ga je ja. naar het stadion maar het uh, het feit dat je daar dan naartoe gaat betekent wel dat die Stones voor moeten zorgen dat de mensen op de achterste rijden, rijden ook nog aan de trekker komen en dat doen ze dus wel ja ze ja. zijn wat watt ja. staan ja. of tien ja. kilowatt ja, goed je moet het wel je moet ja, het dat wel moet goed uitrekenen ja. ja. ja. uh, nee maar als je daar nou even <coughs> terug gaat naar het begin die, die die die beginnende stones hebben nooit gedacht die dachten al niet dat ze vijf jaar zouden blijven bestaan staan 50 nou zo gewoon even hier voordat we daar zelf allerlei uitspraken over doen. Volgens ja. mij hebben wij een uitspraak van Mick Jagger erover. Over klaarstaande auto benen. Over hoe lang de stones het gaan doen. Ergens in het begin jaren 60 zegt hij het volgende erover. You've been doing this now for how many years of it? Two years. Two years. Yeah. How, how much longer do you give yourself doing this thing, going around being a sort of a, a, a... I don't know. I never thought we'd be I'd be doing it for two years, even, you know. I think we're sort of pretty well set up for at least another year. Ja, kijk. Okay. Een paar jaar nog en dan is het klaar. Uh, ja. ja, dat dachten ze allemaal in die tijd. Ja. Maar, maar, maar is het niet ook een beetje de tragiek? Uh, waar is niet legendarisch geweest als ze uh, uit elkaar waren gespat nou, op een gegeven moment... door uh, alle ruzies ja, en drugs zeggen, en elkaars zegt, vrouwen inpikken ja. en wat er allemaal gebeurd is in die hele Men video. zegt ook dat als je vroeg doodgaat dat het helpt om, uh, om je legenda te vergroten. Wat zij doen is het gewoon doorzetten... Keith Richards had er plastisch uitdrukt. We zitten in een bus en je weet niet waar hij naartoe gaat en waar hij stopt. Uh, het is wel interessant dat er ook eens een paar mensen zijn... die de rit uh, tot het einde volmaken, denk ik. Maar het is natuurlijk ook heel moeilijk om, om, om, Bocht, om, om, ja. om ook als band helemaal trouw te blijven aan wat je toen deed, denk ik. En mm. dat, dat, dat lukt eigenlijk geen enkele band. Ik denk dat de Bieters ook, ook daar op een gegeven moment... We uh, hebben drie gebeuren. fases. Ja, ja. ja. in begin wij stoppen nu, want we, we kunnen niet iets waar maken wat we nu mensen van ons verwachten. Nou, en en uh, bovendien wilden ze ook, al die, mensen wilde, al die mannen willen ook op een andere avontuur gaan. Maar het is, ik denk dat het ook voor ons, voor de Stones ontzettend moeilijk is om, om dat vol te houden wat ze toen wilden. Nou, alle solo-projecten zijn al mislukt, toch? In ja. principe. Ja commercieel gezien dan. Ja. Dus dan denk ik bij mezelf van ja, doe dat niet. Ja. Hè, ze, zijn, ze zijn gewoon denk ik, uh, uh, als band. En dat heb je met de Col de ook. En dan had QB in de Blisters ook een beetje. Als band zijn ze zo waanzinnig krachtig. Maar individueel wel helemaal niet zo. Ja, is het zo ja. dat uh, Peter Vind ja. jij bent uh, zelf nog altijd popmuzikant. Niet in rusten, maar actief. Ja. Vind je nou dat Stoons het inderdaad goed gedaan hebben, oud worden als uh, popmuzikant? Want het zijn inmiddels opa's. Nou, ik ben ze blij dat, dat ze voldoen. het hebben gedaan, want dan heb ik ook nog bestaansrecht. Ja. ja, zo ja. moet je het zien. Ja. Maar, de, tot, tot slot even heel kort. De, de, de mannen zijn nu bijna 70. Over 10 jaar zijn ze bijna 80. Bestaan ze 60 jaar <sus> staan ze nog op het podium. Wat denken jullie Peter? Nee. Nee? Nee. nee, ik verwacht het ook niet. Nee. Nee. Uh, mochten ze daar staan, dat is het grootste probleem. Sta ik nog voor het podium. Ik <lacht> uh, zou best kunnen, maar wel, Philip Ferg, want je hebt 80 jarige uh, jazz-trompetisten die nog gewoon een deuntje blazen. Dus waarom niet in de podium? Ja, po nou ja, je hebt de, de, de beroemde saxofonist Sonny Rollins, die ja. in de 80 is volgens mij. En uh, nog een tournee maakt door Europa. Ongelooflijk, uh, waar de man de energie vandaan had. En je, je hebt nog uh, een pianiste, Samad Jamal. Uh, maar goed... Uh, ja, we, we, we zullen het zien. Daar moeten we tien jaar voor wachten. Mick het tachtigste. Ja. He? Wie weet. <laughs> uh, Peter Fink, René Spork, Thomas Verbond, hartelijk bedankt voor jullie komst. Uh, wij maken nu even plaats voor het nieuws van 11 uur. Daarna zijn we terug onder meer met recensies van boeken en films. Tot zo, tot na het nieuws. Zometeen, om kwart over twaalf, Govert van Brakel met de Perstribune. De gast